Met het NOS -journaal. De Belastingdienst wordt onder curatele geplaatst. Ook gaat een speciaal aangestelde commissie de besluitvorming bij de fiscus onderzoeken. Staatssecretaris Wiebes komt met die maatregelen nadat hij vorige week onder vuur was komen te liggen in de Tweede Kamer... over de reorganisatie bij de Belastingdienst. De vrijwillige vertrekregeling is veel duurder uitgepakt dan was begroot. Wiebes wil met de maatregelen meer controle krijgen over de Belastingdienst. Criminelen plegen steeds vaker overvallen op woningen. Volgens de laatste cijfers vindt 40% van de overvallen plaats bij mensen thuis. In de jaren negentig gebeurde dit nauwelijks. Onderzoekers denken dat criminelen hun werkterrein verleggen... nu firma's en bedrijventerreinen beter beveiligd worden. De advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam wil hem niet langer verdedigen. Tegen de Belgische krant De Standaard zegt advocaat Frank Berton dat hij stopt omdat Abdeslam niet verdedigd wil worden. Allah zal over hem waken. Abdeslam is de enige terreurverdachte die is gepakt in verband met de aanslagen in Parijs vorig jaar. Twee kopstukken van motorclub No Surrender hebben de hoofdredacteur van Panorama bedreigd. Ze dwongen hem om een contract te tekenen waarin hij afzag van publicatie van een serie artikelen over de club. Dat schrijft NRC. In 2014 zou Panorama een rubriek maken over de club, maar toen een van de stukken ging over criminele zaken, verbood de toenmalige clubleider de serie. Hij zou twee leden naar het kantoor van Panorama hebben gestuurd om verhaal te halen. Na twee afleveringen stopte de rubriek. Het reisdoel van mensen die in de spits staan verschilt behoorlijk in de ochtend en de avond. In de ochtendspits is bijna de helft woonwerkverkeer, in de avondspit is dat maar een derde. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen s'avonds vanuit werk eerst boodschappen doen, kinderen ophalen of naar de sportclub gaan. En dan nog het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Op de Waddeneilanden en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 we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 primiento que te hace llorar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 Hoos. <laughs>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 Ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Everybody gets high sometimes, you know. t f -M. wakker in mijn bed mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik kan door Slapeloze nachten In de zon ben ik langzaam door Ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar de de slapeloze nachten, lucht te staren in het duister. Met de eindeloze droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien, niet gebonden aan grenzen. Leeft mijn leven volledige anarchie. Heel gezien, alles kan zo vanander ingaat, dus dan de lieve Niet zo gauw niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal Dus ik lig wakker naar de te dromen De spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk Zie de zon opkomen Lig wakker in bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon ben ik langzaam door Mijn ogen reeds gesloten denk al als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen ik slaap de loosje nacht. En yeah. ik wil back to the future. Voerbeelden de plek van mijn voeten. Ik krijg straks de stad, licht te Blikken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed. Ik wil lief in de buiten. Mijn gedachten op een masterplan plan. De kans met de duivel, dat geeft hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebel eens de even stil zit. Klaar voor de arts. Zie je Verslaven, kiks. Net alsof jij aan de heroïne zit. De tikt door tijd om te slapen, dan blijf ik maar gaat. De zon breekt door achter, volgt door mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker, wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten in de zon breekt langzaam door, Mijn ogen reeds gesloten Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb slapeloze nachten, slapeloze nachten lig alleen in bed Ik is ons decor. planning voor morgen, doe me nog steeds voort. Of ik hem boren, wat ik hem boren. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort. Of verbad ik hem boren. Ligt in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk dat als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. You can stop losing enough